11 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Milieudefensie heeft geen goed woord over voor het onderzoek naar de gevaren van het boren naar schaliegas in Nederland. De organisatie reageert op een geheim rapport waarover RTL nieuws bericht. Waarin zou staan dat boren naar schaliegas in Nederland veilig kan. Daarmee wordt de kans op, op proefboringen een stuk groter. De winning van schaliegas is omstreden, omdat wordt gevreesd voor enorme schade aan de bodem. Milieudefensie spreekt van brodelonderzoek en een slordige haastglus, onder meer omdat het alleen een literatuurstudie is. Een onderzoekscommissie van de Bondsdag heeft scherpe kritiek geuit op Duitse veiligheidsdiensten. Die faalden bij de aanpak van neonazies die tussen 2000 en 2007 tien moorden pleegden. Door eigen veroordelen legde politie en justitie geen verband tussen de negen moorden op migranten en één op een politieagenten. Ook communiceerden de opsporingsdiensten slecht met elkaar. De rol van de neonazies kwam pas aan het licht toen in 2011 twee mannen zelfmoord pleegden na een mislukte bankoverval. De Belgische politie heeft 14 mensen opgepakt... die lid zouden zijn van een internationale drugsbende... die op grote schaal MDMA of ecstasy produceerde en verhandelde. In België en Polen waren tientallen huiszoekingen... Waar, waarbij twee laboratoria en twee opslagplaatsen werden ontdekt. Volgens de Belgische politie was er ook een inval in Nederland. Waarschijnlijk was dat in Dongen. Een ecstasy laboratorium in het Belgische Chimé... is volgens Belgische media het grootste dat ooit in Europa is ontmanteld. De rechter in het Be Zwitserse Bellinzona heeft een man die geheime gegevens over bankrekeningen met zwart geld verkocht... veroordeeld tot drie jaar cel wegens diefstal en schending van het bankgeheim. De 54-jarige Duitser kopieerde in 2011 de gegevens van 2700 rijke Duitse klanten bij de Zwitserse bank Julius Baer. Hij verkocht de data voor 1,1 miljoen euro aan de Duitse Belastingdienst... die de gegevens gebruikte om belastingontduiking van rijke burgers op te sporen... De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's, Tesla Motors, heeft vandaag in Tilburg een nieuw assemblagecentrum geopend. Daar worden de auto's van het type Model S rijk klaargemaakt en geleverd aan klanten in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Het assemblagecentrum biedt werk aan 50 mensen. Gemeente, provincie en het ministerie van economische zaken hebben flink gelobbyd om Tesla naar Tilburg te krijgen. De Nederlandse hockeysters staan niet in de finale van het EK. Engeland was in de halve finale na shootouts te sterk. Het werd 3-2. Het is voor het eerst sinds 1991 dat de hockeyvrouwen de finale van het EK niet hebben bereikt. Engeland speelt zaterdag de finale tegen Duitsland. En Nederland speelt om de derde plaats tegen Gasland België. Het weer geleidelijk overal droog en vannacht meer opklaringen met minimaal rond 14 graden. Ook is er kans op nevel en een enkele mistbank. Morgen een flinke zonnige periode. Het wordt 23 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. Zaterdag in het noorden droog, in het zuiden ook wat regen. Middagtemperatuur dan tussen 21 en 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. Nou, met B-Verkeersinformatie, er staan twee files. Dat komt door werkzaamheden. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Afrit Bunschoten en Inbrugge, Twee kilometer door wegwerkzaamheden. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. Twee kilometer ook door wegwerkzaamheden. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook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 Het meest tragische aan de geschiedenis van Chelsea Manning vind ik nog... dat zijn advocaat vandaag vertelde dat hij in de tijd het leger in was gegaan... omdat hij hoopte dat ze daar een man van hem zouden maken. Nou, we weten het dus. Het leger maakt helemaal geen man van je. Hooguit kunnen ze ervoor zorgen dat je 35 jaar lang geen vrouw kunt worden. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Wereldwijd werd vandaag vol afschuw gereageerd op de gifgasaanval... die gisteren in Syrië plaatsvond. Maar tegelijk is er ook twijfel of er wel sprake was van gifgas. Een onderzoek of een reactie. Straks bekijken we het Franse en het Amerikaanse standpunt. De regering zal spoedig een besluit nemen over het al dan niet te verkopen van ABN AMRO. Is deze nu nog genationaliseerde bank al klaar voor een beursgang en levert dat genoeg geld op? Daarover straks deskundig advies. En Pieter van Vollenhoven heropent komend week in Zeeland het gerestaureerde dokje van Perry. Wat er zo bijzonder is aan dat droogdok vertelt van Vollenhoven u straks zelf. En de nieuwe Woody Allen is te zien in de bioscoop. Blue Jasmine met een prachtrol voor Kate Blanchett. Naar verluid schreef Allen de film met de actrice al in zijn gedachten. Is zij dan naast Scarlett Johansson, Diane Keaton, Mia Farrow en Penelope Cruz... de nieuwe muze van de regisseur? Straks een gesprek over vrouwen die ooit de muze van Woody Allen waren. Maar we beginnen met het nieuws van... Donderdag 22 augustus. Terwijl er boede heerste over de vermeende gifgasaanval in de Syrische hoofdstad Damaskus... lukt het de Veiligheidsraad niet om een besluit te nemen of er een onderzoek moet komen. Terwijl er VN-inspecteurs op een kwartiertje van de ramplek zitten. Minister Timmermans snapt niets van die besluiteloosheid. Ik vind het onbegrijpelijk en ook eigenlijk voor de wereldgemeenschap beschamend... dat de VN-veiligheidsraad niet in staat is om hier een duidelijk besluit te nemen.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 Secretaris-generaal Ban Ki-moon laat het er niet bij zitten. En Frankrijk speelt op een eigen antwoord aan het regime van Assad. Des possibilités de réplique, si les Américains, les Britanniques, les Français. Pourquoi pas les Russes aussi? Parce que les Russes avaient eux aussi condamné l'utilisation d'armes chimiques, vous le rappelez. En principe, les Russes ont signé aussi. In eigen land heeft minister van Financiën Dijsselbloem ons alvast gewaarschuwd. Europa ontkomt er niet aan Griekenland opnieuw te hulp te moeten schieten. Er loopt een programma voor Griekenland tot eind 2014. En we zullen zien hoe Griekenland daarin uh, opereert, of ze zich houden aan afspraken en waar ze staan aan 2014. De oppositie die al aan het warmlopen is voor het begin van het nieuwe politieke seizoen hapt meteen toe. Tegelijkertijd is men bezig nu om voor miljarden opnieuw de belastingen te verhogen in Nederland. Om vervolgens volgend jaar die miljarden naar Griekenland te brengen. Ik zou liever ook daarom van de minister horen wat Griekenland nou eigenlijk presteert. Of het aan alle afspraken voldoet. Dan ze nu al in het vooruitzicht te stellen dat er extra geld bij komt. De Nederlandse binnenvaartschippers zijn het beu. Al weken voeren Duitse sluiswachters actie en leggen ze onaangekondigd het werk neer. De schippers liggen dan uren stil en dat kost ze miljoenen. En als je af en toe dus een staking hebt die deze karakter in zich heeft vanaf 8 juli... en je ligt hier een dag stil en daar twee dagen, soms drie of vier dagen... dan betekent dat een enorme kostenpost. Dus voerden de binnenvaartschippers op hun beurt actie bij de sluiswachters. Maar die weten van geen wijken. Ze zijn bang voor hun baan omdat de Duitse overheid een groot deel van de sluizen wil automatiseren. Ja, dat is wel schon richtig. Maar jeder strijk vordert op. Dat is in ieder strijk zo. En dat is ook bij ons zo. We kunnen ons niet anders weeren. En de vraag bleef: waarom doet Bradley Manning het? Hoopte de Wikileaker zo op mededogen van president Obama en amnestie te krijgen? Want Bradley maakte vandaag bekend voortaan door het leven te willen gaan als Chelsea Manning. I am Chelsea Manning. I am a female. Given the way that I feel and have felt since childhood, I want to begin hormone therapy as soon as possible. I also request that starting today, you refer to me by my new name and use the feminine pronoun. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. In Egypte werd vandaag Mubarak vrijgelaten. Bertus Hendricks is Midden-Oosten-deskundige. Goedenavond, Bertus. Goe Goedenavond, Peter. Waar is hij nu? Hij is nu in het militaire hospitaal in Mahdi. Dat is een, een, een, een chique buitenwijk ten zuiden van, van Cairo. En uh, ja, hij is uh, naar het uh, aanzien dus een foto gemaakt uh, in een goed humeur, glimlachend uh, van de gevangenis naar dit uh, militair ziekenhuis gegaan. Hoe ziet zijn toekomst eruit? Nou ja, het is een oude man. Hij is ook niet erg gezond meer. Hoewel, hoe ziek hij is, dat weten we niet. Hij is meerdere malen door zijn advocaat de afgelopen twee jaar doodverklaard. En dan bleek toch altijd nog weer behoorlijk wat leven in te zitten. Maar in ieder geval ziet het ernaar uit dat hij in bed zal sterven en niet in de, in de gevangenis. Want daar zijn alle aanwijzingen wel duidelijk voor aanwezig. Dus hij, uh, hij ontkomt aan vervolging. Dat is eigenlijk de conclusie. Nou, formeel moet hij nog terecht staan voor uh, een hoger beroep. vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de dood van de demonstranten op het Tahrirplein. Maar als je kijkt naar hoe de aanklacht uh, tot nu toe is geformuleerd. en wat het uh, Openbaar Ministerie in Egypte. Uh, daaraan heeft gedaan uh, bij de eerste rechtsgang. dan krijg je toch het idee dat de, de ijver en uh, de, de, de, de gespitstheid. om die aanklacht goed rond te krijgen niet al te groot was. En ik zie niet in waarom dit onderwerp onder nieuwe omstandigheden groter zou zijn. Dus ik geef hem een goede kans dat hij ook daarmee wegkomt. Bertus Hendricks, dank je wel. We gaan verder met de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Mariel Hageman. In het Financiële Dagblad pleiten economen... ervoor de woningmarkt gewoon te laten uitzieken... De plannen die het kabinet maakt in aanloop naar Prinsjesdag hebben weinig zin. Tegen de tijd dat de maatregelen van kracht worden... heeft de markt waarschijnlijk zelf al de bodem bereikt, is de teneur. Zo wil het kabinet huizenbezitters met een hoge hypotheekschuld... de mogelijkheid geven om af te lossen met vermogen... dat ze hebben opgebouwd met een levensverzekering. Volgens een econoom van de Rabobank werkt dat plan niet. Het probleem zit vooral bij jonge mensen die vijf jaar geleden een huis hebben gekocht... en niet bij oudere generaties die vaak een overwaarde hebben op hun huis. Bij het TNO in Rijswijk hebben ze sterk de indruk dat bij de gifgasaanval in Syrië... het middel sarin is gebruikt. De deskundige chemische wapens zag verschillende symptomen... zoals schuim om de mond, stuiptrekkingen, benauwdheid... en een complete verlamming van de ademhalingsspieren... Bij een hoge concentratie van het zenuwgas treedt al na een paar minuten de dood in, vertelt hij in trouw. De TNO-deskundige denkt ook dat de burgers in Syrië eigenlijk niets konden doen. Als je onbeschermd in een zware wolksarine staat, merk je het pas als het veel te laat is. De chemische wapensman van TNO denkt dat er na één of twee weken nog sporen in het lichaam moeten zijn te vinden. Maar het is geen kwestie van maanden voor het geval er nog onderzoek wordt gedaan. Gemeenten kopen met enige regelmaat verzoeken van burgers af die via de wet openbaarheid van bestuur vragen indienen, schrijft de Volkskrant. Als gemeente niet binnen tien weken reageren op zo'n verzoek... kan de indieners aanspraak maken op bedragen die oplopen tot 1260 euro. Sommige mensen hebben er een sport van gemaakt en dienen vragen in als... wat is de exacte locatie van alle propaantanks in Nederland? Of wat was de eerste boete die de gemeente Rijnlanden in 2010 uitschreef? Een aantal gemeenten blijkt indieners 300 euro te bieden... als ze hun recht op informatie intrekken. En zo proberen ze de inzet van extra ambtenaren en hoge dwangsommen te voorkomen. Minister Plasterk keurt in de Volkskrant deze handelswijze af. Apothekers slaan een slaatje uit medicijnen, zorgverzekeraars betalen daardoor honderden miljoenen te veel, valt te lezen in de telegraaf krijgen apothekers veel hogere kortingen op medicijnen... dan ze aan zorgverzekeraars doorgeven. Die gaan uit van 5 Maar in de praktijk kunnen die kortingen soms oplopen tot 22 Een kenner van die wereld rekent in de Telegraaf... voor dat een apotheker in een jaar 125.000 euro aan korting overhoudt... die hij in eigen zak kan steken. In Nederland zijn zo'n 1900 apotheken. Jaarlijks zou een kwart miljard euro niet terugvloeien naar de verzekeraars. Geld dat gebruikt zou kunnen worden om de premies... niet. Zo zo snel te laten stijgen. Een piepkleine Aziatische vis bedreigt het leven in de Nederlandse rivieren. Concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit in Spits. Zijn signalement: zilvergrijs, nog geen 10 centimeter. eet graag kuit en jonge vis en is gevaarlijker dan hij eruit ziet. De vis staat bekend onder de naam Blauwband. Volgens onderzoekers zit het gevaar van de blauwband vooral in de parasiet die de vis bij zich draagt. Die draagt hij over aan inheemse soorten die eraan doodgaan als ze worden geïnfecteerd. De vis verspreidt zich razendsnel via rivieren als de IJssel en plant zich ook nog eens in hoog tempo voort. Het nare is, voorlopig valt er weinig te doen aan deze sluipmoordenaar van karpers, brasems en blankvoornen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In een coma van de Smiths uit 1987. In Parijs zit onze correspondent Ron Linker. Goedenavond, Ron. Goedenavond. Frankrijk is boos, zeg je dan in geopolitieke uh, termen. De, de Franse regering is boos. Ja. Op de internationale gemeenschap, op de VN-veiligheidsraad. Over het uh, niet krachtdadiger uh, optreden tegen Syrië. Wat, wat had Frankrijk gewild? Nou, op zijn minst hadden de Fransen er toch op gerekend dat de Veiligheidsraad, de inspecteurs, de VN-inspecteurs die op dit moment in Damascus zijn, naar die wijk hadden gestuurd om onderzoek te doen. Hè. De Franse regering is ervan overtuigd dat uh, de aanhangers van Assad achter de aanval zitten en dat er een krachtige reactie moet komen. Maar stap 1 was toch altijd proberen onafhankelijk vast te stellen wat er zich daar heeft afgespeeld. Nou, zelfs daar heeft men de handen niet voor op elkaar gekregen, dus het was echt een échec. Een e maar denken de Fransen, hebben zich daarover uitgelaten, de regering, dat er inderdaad gifras is gebruikt? De Franse regering uh, uh, baseert zich op uh, gesprekken met de oppositie, met de rebellen. Um, maar er is nog een ander verhaal hier in Frankrijk. Uh, journalisten van Le Monde hebben een aantal maanden geleden um, stalen meegenomen van vermeend gifgas dat gebruikt is in uh, Syrië. Die stalen zijn onderzocht in laboratoria en daarop heeft de Franse regering gezegd ja er is sarin ingezet in Syrië. Uh, dus de Franse regering was er al wat langer van overtuigd dat in Syrië gifgas is gebruikt door het regime van Zat. Nou hadden ze het over krachtdadig optreden. Ja, dat kan je natuurlijk op vele manieren interpreteren. Uh, we weten dat de Fransen uh, het liefst hun eigen koers varen als het, als het nodig is. Wat bedoelen ze met krachtdadig optreden? Zit het er echt in dat ze zelf militair gaan ingrijpen? Nee voorlopig niet. Het is veel te gecompliceerd. Het is ook te gevaarlijk voor de Fransen om op eigen houtje uh, in te gaan grijpen. Uh, sommige mensen maken vergelijking met Libië. He, toen Gaddafi daar werd afgezet uh, na een uh, optreden dat op het voortouw gebeurde van de Fransen. Die, die vergelijking met Libië die gaat mank. Want uh, bij Gaddafi was er min of meer eensgezindheid in de veiligheidsraad over het toestaan van luchtaanvallen. Daar was toen ook een resolutie over aangenomen. Nou, zover is het bij Syrië nog lang niet. Um, en, en, en, en, en Fabius zei dus ook vanochtend bijvoorbeeld al dat hij uitsloot dat er Franse grondtroepen zouden worden ingezet. Dus wat blijft er dan nog over? Uiteraard zullen onze journalisten niet van tevoren op te stellen wat men van plan is, maar ja, je kunt denken aan precisiebombardementen of het instellen van een humanitaire corridor of zoals Le Figaro vanavond berichten, het trainen en bewapenen van opstandelingen. Nou, uh, of dat ook allemaal gebeurt, dat is vanuit Parijs moeilijk uh, te, te, te, te bewijzen. Dan gaan we het maar eens hebben over het Amerikaanse standpunt. Koen Peters ze zit hier in de studio, hij is Amerika-deskundige, uh, welkom. Dit was ooit de red line van Obama. Hij zei van oké, okay, er is één streep, daar ga je absoluut niet overheen. Dat is uh, het gebruik van gifgas. Ja, dat heeft hij een jaar geleden deze week gezegd. Ja, van de zomer leek die, die lijn al uh, overschreden te zijn... Eigenlijk is er, is er toch niet zo heel veel gebeurd. Zou die nu wel tot actie overgaan? Nou, dat is bijna uitgesloten omdat Obama eigenlijk niet heeft gedefinieerd wat het dan betekent. Uh, inzet van grondtroepen is uitgesloten, daar is geen draagvlak voor. Amerikanen willen graag dat troepen zich uit landen zoals uh, Afghanistan waar ze nog zitten terugtrekken. Uh, wapens leveren aan de opstandelingen, uh, levert de vraag op aan wie lever je dat dan? Dat is een hele diverse groep. Uh, en bovendien is ook nog steeds het debat van uh, is er gifgas gebruikt? En zo ja, wie heeft het dan gedaan? Uh, maar Amerika heeft uh, onder Obama op het gebied van buitenlandse beleid toch wel wat schade geleden. Het Midden-Oosten is niet qua vredesproces van de grond gekomen. Uh, Relatie met de Sovjet, of met uh, Rusland moet je dan uh, zeggen, is uh, niet uh, gereset wat de bedoeling was. Uh, Obama heeft een slechte track record in dat opzicht. En uh, veel tractie nog krijgen is de tweede periode is eigenlijk niet meer uh, aan de orde. Amerikanen hebben daar geen zin in. Maar aan de andere kant is het ook niet verstandig voor Barack Obama... om machteloos toe te kijken terwijl er uh, gruwelijke beelden worden verspreid... over wat zich daar in Syrië afspeelt. Ja, hij kan niet veel doen. En dat heeft met name toch met het draagvlak in het binnenland te maken. Normaal gesproken is er wel support voor uh, acties in het buitenland te krijgen... als Amerikaanse belangen rechtstreeks uh, gediend zijn. Maar als je kijkt naar de handelsbelangen met Syrië... dan zijn die eigenlijk heel erg klein. Er zijn geen veiligheidsbelangen in het geding, want Amerika... En Amerikanen lopen hierdoor geen gevaar. Het is geen bloedplaats van terrorisme. Hoogheid wordt terrorisme gefinancierd vanuit Syrië. Dus er is eigenlijk voor de Amerikanen geen case te maken... die een, een investering en risico opzoeken rechtvaardigt. De positie van Obama is zwak. Zijn approval rating, hè, dus de, de mate van populariteit voor zijn beleid is uh, laag. Onder de 50 procent. Hij kan niet meer herkozen worden. Dus hij heeft te maken met een afnemende machtspositie van hemzelf. Dit is niet iets waar dus de politieke betaal gaat uh, insteken. En hij heeft een grote blunder begaan door die rode lijn te trekken. Omdat hij geen enkel middel heeft, en geen enkel plan heeft om daar effectiviteit aan te geven. Maar is het, is het niet denkbaar dat Barack Obama dit toch vreselijk vindt? Om, om als, als wereldleider toe te moeten zien hoe uh, in, in 2013 gifgas tegen burgers wordt ingezet. En hij als machtigste partij in de, in de wereld toch nog steeds zo'n beetje niks kan doen. Ja, hij zal het vreselijk vinden, want Obama heeft wel een heel sterk geloof... in uh, de macht en uh, de rechtvaardiging voor de inzet van de overheid. Zowel voor binnenlands beleid als voor uh, buitenlands beleid. Dus hij zal er qua politieke voorkeur heel graag wat doen. Maar als je niet de middelen en niet de positie hebt... om er effectief iets mee te doen, loop je er grote risico's mee. Vanuit Frankrijk, uh, kan ik daar misschien nog iets aan toevoegen? Ja, uh, Le Figaro meldt vanavond dat uh, uh, er mogelijk... Uh, een militaire ontwikkeling de reden is geweest voor het inzetten van uh, die chemische wapens. Ik ben even snel aan het vertalen om, maar volgens Le Figaro zijn in augustus, dus deze maand, door Amerikanen getrainde opstandelingen uh, Syrië binnengetrokken. En de afgelopen dagen hebben die opstandelingen de hoofdstad Damascus bedreigd. Nou, En daarom zou Assad nu die chemische wapens hebben ingezet. Het komt overeen met iets wat Assad dan weer eerder heeft gezet. Uh, we gebruiken geen chemische wapens, ten, tenzij we worden aangevallen door beïnvloeden van buitenlandse. Af. Nou, die strijders die dan nu zijn binnengekomen, die vallen onder de definitie. Nogmaals, het is voor rekening voor van Le Figaro onmogelijk om te checken of het klopt. Maar het zou wel een manier kunnen zijn voor Obama om toch invloed te hebben op dat conflict. Achter de schermen het trainen van opstandelingen. Juist. Dat, dat, dat zou kunnen dat hij dat misschien al uh, doet. Of dat, dat, hij, dat hij wapens uh, levert. Zou hij dat kunnen opvoeren, Competers? Ja, hij heeft uh, een week of zes geleden gezegd dat uh, Amerika bereid is om wapens te leveren aan de opstandelingen. Maar de vraag is aan wie lever je dat? Want de opstandelingen is een zeer divers gezelschap. En er zitten ook mensen bij die Amerika helemaal niet goed uh, gezind zijn. Dus als die wapens daar terechtkomen, kan het heel goed zijn dat die uiteindelijk tegen Amerika worden gebruikt. Zoals de wapens die destijds aan de Taliban zijn geleverd in Afghanistan, ook weer zijn gebruikt om de Amerikanen daar zelf uh, weg te jagen. Um, dus daar zitten heel veel uh, haken en ogen aan. Uh, die leveringen zijn ook niet openbaar. Dus je kunt ook niet zien of er daadwerkelijk wat is gebeurd... met het voornemen om dat te doen uh, of niet. Dat maakt het ook lastig om de situatie goed uh, te analyseren. Uh, het trainen van troepen en dat soort zaken, dat, uh, dat kan. Maar het effect in het geval van Syrië is toch heel beperkt. Want je hebt een sterk militaristisch regime. Wat uh, met uh, een paar troepen uit het buitenland... Dus dat is dat ze zeer lastig om ver te werpen is. Uh, en daarnaast is het, het, het zichtbare effect ook heel erg uh, beperkt. Dus Amerika kan er heel weinig politieke betekenis aan ontlenen. En uh, daarmee blijft ook het beeld dat Obama vrij machteloos is... ondanks de grote woorden die hij waarschijnlijk tot zijn spijt heeft gebruikt. Uh, dat blijft wel hangen. Ron Linker, wat kan uh, Parijs doen om, om andere landen toch nog te bewegen... om actiever in te grijpen in Syrië? Nou, ook hier in Frankrijk is de discussie vandaag begonnen natuurlijk over een eventueel militair ingrijp. Het was niet voor niets dat Fabius dat vanochtend al in televisieprogramma's min of meer aankondigde dat men daarover nadenkt. Uh, er zijn direct opiniepeilingen uitgevoerd, spontane televisiezenders die vroegen hun kijkers om te reageren. En daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid van de Fransen absoluut geen zin heeft in nog een conflict. Je moet niet vergeten dat eh, Frankrijk eh, begin dit jaar in Mali moest optreden. Eh, dat Libië nog steeds eh, een brandhaard is. Eh, de ambassade van de Frans is daar aangevallen. Dus om nog een keer een derde land binnen te vallen in zo'n korte tijd... daar krijgt men niet de handen voor op elkaar. En dat begint ook zeker voor de Fransen een eh, belangrijke factor te worden. De, de publieke opinie hier in Frankrijk die dus absoluut niet staat te trappelen om in te grijpen. Dus daar zal men eerst aan moeten werken voordat men met bondgenoten kan over samenwerking bij zo'n uh, ingrijpen. Al met al ziet het er dus uh, naar uit dat we maar moeten wennen... aan gruwelijke beelden uit Syrië. Ja, ik vrees dat uh, vanuit Amerikaans perspectief... geen concreet initiatief zal worden genomen om dat uh, radicaal uh, te bestrijden. Vergelijkbaar met wat over Frankrijk werd gezegd... ook de Amerikanen hebben natuurlijk veel troepen ingezet uh, wereldwijd. Uh, met de troepen tot, tot Afghanistan als de Amerikanen wordt gevraagd... He, de timetable om de troepen terug te trekken... Uh, is dat goed tempo gaat het te snel of te langzaam. Daarvan zegt 70% van de Amerikanen het gaat te langzaam. Het liefst hebben we ze vandaag nog terug. En dat geeft ook aan dat het totaal geen steun is... om echt concreet, grootschalig iets te doen... in een uh, nieuw en onbezonnen avontuur. Dus ook een nederlaag uiteindelijk voor uh, Fabius... ziet het uh, er ernaar uit, Ron Linker. Nou, nederlaag. Ik denk, kijk, uh, als, er nu, als er nu bijvoorbeeld, uh, zoals er vanavond berichten zijn, Ban Ki-moon zou hebben gesproken met de vertegenwoordigers van het regime Assad, zou hebben gesproken met Moskou, dat er toch beweging komt om die, in ieder geval die inspecteurs naar die wijk te krijgen, zodat die uh, vrij kort na die aanval toch onderzoek kunnen doen. Dan is dat een winstpuntje en dan zou Fabius kunnen zeggen, eh, dankzij onze woorden heeft dat eh, proces iets meer snelheid gekregen. Maar goed, zover is het nog niet. Die inspecteurs zitten nog in Damascus, vermoedelijk in een hotel te wachten... totdat zij dat kwartiertje per bus kunnen afleggen om dat onderzoek te doen. Want over zo'n afstand hebben we. Maar eh, mocht dat onderzoek er toch komen... dan zal Fabius onherroepelijke victorie kraaien zeggen... dat is mede te danken aan de Franse dreigtaal. Ron Linker, dank Vanuit eh, Parijs en Koen Peters, Amerika-deskundige, ook hartelijk dank.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 Is a place that's never dark Laura Janssen, en dit is haar uh, single van afgelopen juni. Beetje ander geluid dan uh, we van haar gewend zijn. En het nummer heette Golden. Roel Jans is uh, financieel-economisch journalist. Zit in de studio in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Een deze dagen gaat het uh, besluit vallen en bekend worden gemaakt. Het al dan niet verkopen van ABN AMRO. Laten we even teruggaan uh, naar 2008. Toen werd uh, de bank uh, in één weekend genationaliseerd. Hoeveel geld heeft de Nederlandse staat toen eigenlijk betaald voor ABN? Nou ja, aanvankelijk zeiden uh, minister van Financiën Bos... en uh, premier Balken en uh, president van de Nederlandse Bank... in de tijd uh, Noud welling dat dit iets van 16,5 miljard uh, euro had gekost. Maar er is in de periode daarna is er nog het een en ander bijgekomen. Dus al met al is het iets van... Uh, nou ja, zo tegen de 30 miljard euro geweest die de staat uh, heeft uh, moeten uitgeven... om die Nederlandse onderdelen van uh, ABN AMRO en van Fortis, uh, Fortis Nederland, uh, te nationaliseren. Daar zit trouwens ook die verzekeringsmaatschappij ASR bij. Het is niet alleen ABN AMRO, maar ook die verzekeringsmaatschappij. Maar het is een gigantisch bedrag wat men toen heeft uitgegeven. 30 miljard. Ik zie Wouter Bos nog staan op <lacht> alle journaals. Hij zei, nee, het is een koopje, want straks als uh, alles weer goed gaat... dan verkoop ik het voor meer dan waarvoor we het nu hebben gekocht. We hebben eigenlijk ja. maar een prikje betaald. En, en ja. had zijn ze, had ze vrouw gebeld en gezegd, schat, ik heb een bank gekocht. Ja, nou dat laatste is waar. Dat hebben ze gekocht. Dat hebben ze inderdaad een bank gekocht. En het was ook wel zo dat men toen uh, eigenlijk besloten had... we kopen ABN AMRO, he, die Nederlandse onderdelen, tegen elke prijs. Wat het ook had gekost. Men, heeft dat, men zou dat hebben gedaan, want men kon zich eenvoudigweg niet... Uh, Permitteren dat de, een, van de, de belangrijkste, een van de belangrijkste banken van Nederland om zou vallen, hè. dat zeg maar bij wijze van spreken het hele betalingsverkeer voor 5 miljoen rekeninghouders in elkaar zou storten en de, eh, dat er geen geld meer uit de, eh, uit, de, uit de pinautomaten zou komen en zo. Dus men had hoe dan ook die bank gekocht, voor welke prijs dan ook. Maar het is natuurlijk toch een gigantisch hoge prijs. En het is maar zeer de vraag of men dat ooit er nog weer uit terugkrijgt. Ja, laten we maar meteen gaan, gaan rekenen. Hoeveel wordt er geschat dat het nu zou opleveren ja. bij een beursgang? Ja, dat is ontzettend lastig natuurlijk. Want Banken staan er in de financiële wereld nog steeds niet heel erg goed voor. Dus als je nu hè, naar de beurskoersen van banken krijgt... de banken hebben met problemen te maken, de economie zit tegen. Dus het bedrijfsleven zit, zit er ook niet echt heel lekker bij. Banken hebben probleemleningen uitstaan waar ze op moeten afschrijven. Heeft de Rabobank bijvoorbeeld hè, deze week ook net bekendgemaakt. De eisen die aan het kapitaal, aan de buffers van banken worden gesteld... die zijn verhoogd. Ze moeten dus meer kapitaal zeg maar, in, in huis houden. Moeten ze binnen houden. Dus de winstgevendheid en de perspectieven van banken... zijn voor de komende jaren niet echt geweldig. En de bedragen die dan zo nu genoemd worden... zijn ja misschien 11 miljard, misschien 15 miljard. Nou, dat zou dan al uh, heel aardig zijn. Daar zou Dijsselbloem misschien wel heel tevreden mee kunnen zijn. Kortom, het was in der tijd uh, geen koopje. Of... Nee, dat zeker niet. Of het is nog niet het moment om het te verkopen. <laughs> nou ja, dus... De tegenargumenten om het nu niet te doen zijn... dat uh, de banken eerst misschien nog wat meer uh, vet op de botten zou moeten krijgen. Dat uh, ABN AMRO zich toch echt wat beter zou moeten positioneren. Dat misschien de, de beursklimaat nog wat beter zou moeten zijn... dan het nu al eigenlijk aan het. Uh, de laatste weken gaat het best wel aardig op de beurs. Maar met name voor de financiële sector dat het, uh, de perspectieven wat beter zijn. Dat zijn redenen waarom je zou kunnen zeggen... nou wacht er nog maar een tijdje mee en doe het misschien over een jaar of uh, nog wat later. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Een bank verkopen, hoe, hoe doe je dat? Nou ja, er zijn ook redenen om het wel te doen. Je kunt je voorstellen dat minister Dijsselbloem denkt: van ja, ik wil er zo snel mogelijk vanaf, dan ben ik van die staatsbank af. En dan krijg ik toch wat geld om de staatsschuld te verminderen. Dat ziet er natuurlijk wat mooier uit. Ook wat hij naar Brussel kan verkopen aan, aan, aan hoe de Nederlandse financiële toestand ervoor staat. En voor de bank is het misschien wel belangrijk, omdat men dan af is van alle beperkingen die Brussel heeft opgelegd aan de bank, omdat die genationaliseerd is. Ja, en wat je dan gaat doen als je, als je zo'n bank naar de beurs gaat brengen, hè? dus als je hem weer op de markt gaat brengen... Ja, dan begin je eigenlijk met een andere bank in te huren. Een zakenbank die moet gaan kijken hoe de, hoe de situatie ervoor staat. Hoe Goldman Sachs of ervoor? zoiets? Ja, Goldman Sachs of uh, Merrill Lynch of Bank of America. Je neemt maar een van die grote, uh, grote Amerikaanse of Britse bankiershuizen... die daar goed in zijn en die moeten dan gaan kijken... nou, dit en dit is die bank ongeveer waard... en dit en dat zijn misschien de potentiële kopers... die er belangstelling voor hebben om een substantieel pakket... van die aandelen straks te gaan kopen. Hoe doe je dat? Bepalen hoeveel bank waard is en wie hem zou willen kopen. Is, is dat ingewikkeld? Ik, ik, ik wou dat ik het wist, want nou, dat is ontzettend ingewikkeld, ja. Kijk, toen, eh, toen ze de boel nationaliseerden... is het in een zo vloek en een zucht gegaan. Daarom heeft men het toch ook wat missers gemaakt toen... Uh, en nu moet het natuurlijk veel grondiger gedaan worden. De boeken moeten bekeken worden, de positie van de bank moet bekeken worden. Wat heb je in kas? Wat heb je voor kredieten uitstaan? Hoe, hoe degelijk zijn die? Hoe, um, nou ja, goed, dat moet ze dus allemaal doorgerekend worden. En dan moet je aan een enorme hoeveelheid uh, administratieve regelingen voldoen... van de Nederlandse bank, van de Europese Centrale Bank... van Brussel ongetwijfeld, omdat het een staatsbank is... Uh, nou, er komt echt ontzettend veel bij kijken. Dat is heel gespecialiseerd werk en ook heel duur werk. Dus dat zal zeker een flinke rekening gaan worden voor, uh, ja, voor de staat die dit uh, in gang moet gaan zetten. Maar dan zit uh, Jeroen Dijsselbloem, uh, ik bedoel best een wijze man, daar gaat het allemaal niet over. Maar die zit dan aan tafel met de duurs betaalde deskundigen in de sector. die, die alles daarvan afweten, die buitengewoon ingewikkelde dossiers kunnen doorgronden. Ja. Is hij daar wel tegen opgewassen? Nou ja, dat is de vraag. Ook dat zou je eigenlijk kunnen zeggen... van hoe is dat toen gegaan in 2008? Hè? En dat in, die, in die nacht dat ze de boel gekocht hebben... toen had de staat ook een adviseur ingehuurd. Dat was toen uh, Lazare Frère, een, uh, ook een Engelse bank. En uh, die hebben ze toch een beetje met een kluitje in het riet gestuurd. Dus dat is toen toch niet helemaal goed gegaan. Dus je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen... dat men nu een grote bank inhuurt, zo'n zakenbank... om ABN AMRO op, naar de beurs te brengen... maar dat men nog een andere zakenbank inhuurt... om te kijken of ze het wel goed doen. En die stuurt ook een rekening? Ja, die stuurt ook een rekening, ja. ja voor ja. zakenbankiers is het een geweldige uitdaging... maar ook een hele lucratieve business om zo'n zo bank... zo'n zo groot bedrijf als ABN AMRO naar de beurs te brengen. Dan uiteindelijk um, ja, naar de beurs brengen. Kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat ze, dat ze een deel van de aandelen zelf houden... om toch inspraak te houden? Of, of dat ze niet alle onderdelen naar de beurs brengen? Of, of is het toch zo simpel van wel of niet? Nou kijk, hoe meer je verkoopt, hoe groter de opbrengst voor de staat is. Maar in de Tweede Kamer is er toch een hele sterke stemming dat men dat eigenlijk niet wil. En dat men toch absoluut wil dat de overheid een zekere greep op die bank blijft houden, ook in de toekomst. Omdat men natuurlijk wel, toch wel geleerd heeft van die enorme ramp die zich in 2008, heeft voor, 2007 heeft voorgedaan. Toen de ABN AMRO werd opgekocht door, eh, door eh, ja eigenlijk door speculanten, hè, door drie andere banken. En vervolgens uit elkaar werd gescheurd en dat een in een gigantisch financieel drama is geëindigd. Men wil dat natuurlijk niet nog een keer laten gebeuren. Dus je kunt je voorstellen dat... Zeker in de Tweede Kamer ook stemmen opgaan van ja, nee, de staat, de overheid moet toch wel ergens een vinger in de pap blijven houden. Ja, de volgende had in... het ook, ook ja. in het verkiezingsprogramma. Ja, nog die staan. hebben zelfs gezegd dat die, dat die in handen van de staat moest blijven, de banken. Ja, nou, dat hebben ze moeten inslikken in het regeerakkoord. Er staat wel in dat de eh, ABN Amro, eh, als de situatie op de financiële markten stabiel is, nou, dat kun je nu wel zeggen dat het dat is, dat die eh, dan weer naar eh, geprivatiseerd zou moeten gaan worden. Maar men wil ook kijken naar de maatschappelijke rol van banken, naar de bonusbeleid. En de kredietverlening naar midden- en kleinbedrijven zijn natuurlijk allerlei dingen waar de politiek zich nu tegenaan bemoeit. En dat verlies je als je helemaal geen greep meer op die banken hebt. Ja, al met al, wat, wat zou het advies zijn? Verkopen ja. of niet verkopen? Nou, ik kan me voorstellen dat Dijsselbloem denkt: van ik wil toch zo snel mogelijk eh, verkopen en dan moet ik dat verlies wat er toch wel in zit, moet ik dan gaan nemen. Dus is toch een heel groot verlies wat hij moet nemen, maar goed. Ik denk dat hij daar nog wel overheen komt. Maar ik vermoed ook dat het wel heel verstandig zou zijn om toch iets van een staatsinvloed te houden. Dat kun je met allerlei beschermingsconstructies doen. Dat zijn een beetje technische mogelijkheden die daarvoor bestaan. Maar dan blijft de staat toch uiteindelijk in een positie dat men kan voorkomen dat het nog een keer misgaat, zoals in 2007. En dat men toch ook een beetje een sturende hand kan blijven houden in het beleid wat dan die geprivatiseerde bank voert. Ja, en dan moet je dus weer iemand gaan vinden die, die dat bedrijf kan gaan leiden... en die daar niet te veel geld voor wil hebben. Ja, precies. Ook dat soort dingen spelen natuurlijk mee. van Wat wordt het salaris van de toekomstige bestuursvoorzitter... en krijgt hij nog extraatjes en al dat soort dingen. Daar, ja, de politieke stemming is natuurlijk helemaal niet om daar erg gul mee te gaan zijn. Hmm. Roy Jansen, dank u wel vanuit Den Haag. Financieel expert, dank u wel. Neil Young, tell me why. Vanaf heden in de bioscoop Blue Jasmine, de nieuwe film van Woody Allen. Met in de hoofdrol Kate Blanchett. En uh, de vraag is: Is Kate Blanchett de nieuwe muze van de bekende regisseur Absacht. Is filmjournalist Woody Allen kenner. Um, ja, Kate Blanchett, ik heb de film al gezien. Blue Jasmine, um, leuke film. Prachtige rol van, van, van Kate Blanchett. Hij zegt dat hij, dat hij die film heeft geschreven met haar eigenlijk al in het hoofd. En, en dat is iets wat volgens mij Woody Allen wel vaker doet. Ja, dat klopt. Hij uh, heeft een hekel aan audities. En de laatste decennia bepaalt hij zijn keuzes... op basis van films waarin hij deze actrices ziet uh, schitteren. En dan denkt hij, hé, hey, die wil ik uh, heel snel een keer gebruiken. In het geval van Cape Blanchard uh, heeft hij twee jaar geleden al geroepen... ik wil een film met haar maken. En zie daar, het, uh, het is uh, gelukt... Ja, zij speelt een, een lager wal geraakte, rijke vrouw... die nog niet kan wennen aan de nieuwe status van, van Sloeber. En die dat compenseert met veel uh, psychofarmaka om uh, de dag ja. door te komen. Woody Allen betaalt niet echt ruim hè, aan, aan die actrices. Ik geloof dat het, het minimumloon zelfs. Ja, nou dat uh, is natuurlijk uh, heel slim van hem... want hij kan daardoor elk jaar een film maken. Maar voor de actrices is het prestige... om in een film van Woody Allen te zitten veel belangrijker. Dus geschiedenis heeft uitgewezen... dat het ook uh, bijna een garantie is voor een Oscar-nominatie. Dus uh, bovendien heeft hij natuurlijk de naam om uh, de beste regisseur te zijn die voor vrouwen schrijft op dit moment, zeker in Amerika. Dus ze staan echt in de rij om ver om te werken... en dat doen ze bijna inderdaad voor een minimumloon. We gaan luisteren naar een fragment... waarin Kate Blanchett in een interview vertelt... over hoe Woody Allen regisseert en hoe dat eraan toe gaat. I did watch the, that extraordinary documentary on, on Woody, you know, to see what other actors' experiences had, had been. And, and uniformly, people were saying, you know, you get one take if you're lucky, and he's not particularly forthcoming with his direction verbally on set. So I was prepared for that. I said, how would you do it, Mr. Allen? And he would say, well, and he got quite Blanche-like, actually, in his response. Um, you know, he said, well, if I was playing the part, and I think that's what Woody does is he, 97% of his direction is in the script. Ja, is, is het een makkelijke regisseur om mee te werken voor, voor actrices? Ik denk het wel. Of je moet heel onzeker zijn. En dat, uh, dat je wil dat alles wordt voorgespeeld, Maar hij laat uh, de actrices echt zwemmen. En als je een goede actrice bent, dan bereik je ook de overkant. En uh, daar, daar speculeert hij natuurlijk op. Het is een hele verlegen man. Hè? Als je hem interviewt, hij kijkt je ook nooit echt aan. En op de set is hij net zo verlegen. Want, want jij hebt hem meerdere keren geïnterviewd. Ja. Ja, en uh, dat is uh, bijna een soort conferentie die hij dan geeft. Veel zelfspot, veel grappen. Maar hij zegt ook heel interessante dingen inhoudelijk over zijn werk en zijn werkwijze. En uh, daaruit blijkt dus dat hij heel veel voorwerk uh, doet. En zoals gezegd, niet van audities houdt. Penelope Cruz, die ook uh, met hem gewerkt uh, heeft, die stond na 40 seconden alweer buiten. En toen wist ze dat ze de rol kreeg. Dus hij, hij heeft een heel goed. Uh, hij is een soort bondscoach, hè? die weet hoe hij die zijn elftal moet samenstellen. En dat, uh... Ja, maar het gaat altijd wel over, over de vrouwen in Woody Allen ja. films Nooit een keer over, over de man. Nou, in het begin van zijn carrière schreef hij wel vooral over mannen en ook vooral over zichzelf. Maar sinds zijn relatie met Diane Keaton, zij heeft hem echt geleerd om over vrouwen te schrijven. Uh, dat is natuurlijk een hele interessante vrouw. Uh, kijk naar Annie Hall, nog steeds zijn beste film. En uh, door het contact met haar is hij steeds meer in vrouwen geïnteresseerd geraakt. Hij heeft zelfs alle vrouwen uit haar familie ontmoet. En gaandeweg uh, werden vrouwen steeds belangrijker in zijn films. Was uh, Diane Keaton Annie Hall? Kunnen we dat, kunnen we het ja, zeggen? tuurlijk wel. Dat tuurlijk wel. Was, was haar eigen naam, geloof ik. Ja, er, zit, er zitten allerlei verwijzingen naar haar verleden en de, de manier waarop ze spreekt. Ze herkennen zichzelf meteen in de dialogen. Dus als je elkaar elke dag aan de koffietafel of aan de ontbijttafel ontmoet, dan uh, blijft er wel iets hangen. Anyhow, een verfilming van, van een relatie. Dus, dus laten we aannemen dan die relatie tussen Diane Keaton en, en Woody Allen. We luisteren naar het fragment waar ze elkaar na een bezweten tennispartij... Eh, voor het eerst lekker ongemakkelijk aanspreken. Hi. Hi. Hi. hi. Oh, hi. Hi. Well. Bye. <laughs> you you play very well oh yeah so do you oh god what a what a dumb thing to say right i mean you say it, you play it well and then right away i have to say you play well oh oh god annie well oh well <laughs> la di da la di da la-la ja, laat die daar. dat was uh, de bekende zin van Diane Keaton. Ja. Schijnt, schijnt ook dat zij, dat zij in het echt iemand is die zichzelf relativeert uh, permanent? Ja, ik heb haar ook een uh, paar keer geïnterviewd. Het is een hele vreemde, excentrieke dame. Ze had bijvoorbeeld uh, altijd haar handschoenen aan, ook al is het snikheet heet in de kamer. Maar uh, het is een, uh, een chaotisch, maar ook een geniale actrice. Maar die eigenlijk sinds uh, niet meer met Woody werkt... toch geen be belangrijke films meer heeft gemaakt. Dat is heel triest. Vind ik zelf, want ik had haar graag nog uh, willen zien schitteren in andere films. Ja, en dan uh, van Diane Keaton. De, de, die, eigenlijk hebben ze een hele reeks films nog, nog samen samengemaakt. Ja. Dat, dat is ook iets wat bij Woody Allen terugkeert... dat, dat zo'n vrouw dan ook een paar films ja. blijft. Ja, absoluut. Ook na de breuk met uh, Diane Keaton is hij met haar blijven werken. Met Mia Farrow is dat natuurlijk een ander verhaal. Uh, gezien het verleden, de strijd om de pleegdochter... Uh, toen uh, was Mia Farrow natuurlijk niet meer welkom in de films van Woody Allen. Ja, want uh, het, het verhaal is, dat is het schandaal... wat een beetje aan uh, Woody is blijven, blijven kleven. Dat zij hadden een relatie. Mia Farrow die had uh, in een eerdere relatie kinderen geadopteerd. En Woody kreeg met een van die geadopteerde kinderen ja. een relatie. Ja, Enfliet. Julie, een uh, Koreaanse uh, vrouw met wie hij nog steeds is... En uh, ja, dat heeft dus echt tot een vreselijke rechtszaak ge geleid. Daardoor is hij ook in Amerika minder populair geworden. Zijn films deden het jarenlang niet goed. En uh, ja, Mia Farrow was daarna natuurlijk uh, niet meer in, in de picture voor zijn En films. geen zin meer om met hem te werken. Nee. Um, we, we gaan luisteren naar een fragment uit uh, de film The Purple Rose of Cairo uit 1985. Een van de personages stamt. Of, of of stapt in een in een film uit het doek komt tot leven en, en loopt naar de bezoeker toe en, en dan ontstaat dit gesprek. You know I have some serious acting ambitions. You should. You should. You I you know I I think you're great in the, in all the funny movies now Thank but, you but I really I was thinking you should you should play some of the more heroic parts. I want I tell my agent that 100 yeah. times. Well you know you talk, well I you could play you could play like Daniel Boone or someone Lindbergh. Oh, you'd, oh. Be, you'd be wonderful oh, as God, Lindbergh. You are a mind reader. We had the you, same thought. I really? am on the verge of signing for that part. No, I, I am, I can really? taste it. Oh, you'd be wonderful. Oh, <laughs> well, thank you. there's something inside you that you have that same kind of lone heroic well, quality. You're I've, exactly right. Everyone yes. has been telling me not to do, you are right. Don't you listen? Basically, I have been a loner my entire life. Well, sure, anyone can see that. Sure. You know you're deep and probably complicated. You are deep and probably complicated. Heel veel, heel veel vrouwen zijn er daarna nog gekomen. Scarlett Johansson zat in meerdere films, Penelope Cruz. Is eigenlijk de vrouw bij Woody Allen veranderd? Want in het begin waren het vooral vrouwen met wie die urenlang heel intellectueel kon praten. En, en tegenwoordig in de films, nou ja, zeker Scarlett en, en Penelope, zijn ze, zijn ze gewoon oogverblindend mooi. ja. Yeah. Ja, Woody heeft zelf ook heel lang hoofdrollen in zijn eigen films gespeeld. En dan speelt hij vooral een oudere man die een relatie krijgt met een veel te jong meisje. Dat doet hij gelukkig niet meer. Dus uh, die periode heeft hij afgesloten. De man is inmiddels 77. Maar ja, de, de vrouwen zijn wat uh, onafhankelijker geworden uh, vaak. En het is ook zo dat ze ja, wat minder neurotisch zijn... dan bijvoorbeeld de rollen die Diane Keaton en Mia Farrow hebben gespeeld. En de, en de worsteling die, die uiteindelijk in veel van zijn werk terugkomt... is dat het misschien zelf uiteindelijk niet de playboy is... die hij misschien had, had willen zijn. Ja, nee, daar natuurlijk. speelt hij altijd een beetje ja, mee ja, met, met veel humor. Ja, met een beetje wistful thinking. Hè? Dat, uh, hij, hij kent zijn beperkingen in het echte leven... dus dan uh, leeft hij zijn fantasie maar uit in zijn films. Dat heeft hij toch een aantal jaren gedaan. Maar nogmaals, die periode is uh, afgesloten hoor. Want hij wil eigenlijk niet meer acteren. En, uh, daar vindt hij zich niet meer geschikt voor. Want hij, hij is natuurlijk uh, inmiddels een oude man. Hoe oud is uh, Woody Hij is nu 77. Uh, hij is een beetje hardhorend. Um, maar ja, toen ik hem twee maanden geleden ontmoette... viel me toch op de, de passie die nog steeds uh, uit hem spree speelt, uh, spreekt. Hij uh, is nu, nu wel weer bijna klaar met zijn volgende film, die we volgend jaar kunnen bewonderen. Elk jaar een film. Schrijven ja. en regisseren ja. en soms uh, ja. meespelen. en ik ben bang als hij dat uh, schema niet heeft, dat, uh, dat hij niet lang meer leeft. Het, het houdt hem echt op de been. Blue Jasmine, dus de nieuwe film van Woody Allen met Kate Blanchett. Abzacht. dankjewel. Oké. Okay. Me semble t'avoir vu cercler mon lit quand je roupis. Tu me tombes de dessus quand sur la lui et j'oublie mon brille. J'arrive pas et je suis las et tout le temps, c'est tout le temps qui passe. Tu me ramolles quand je suis dur, tu me pèses sur le dos. La tête contre le mur comme un soda, je me casse les os stupides. J'arrive pas et je suis las et tout me. C'est tout le temps qui passe. Me vois-tu pas? Je suis un papillon. Mes ailes, un papier. et Mes ailes font Je suis libre comme un papillon. Mes ailes chargées. Mes prêts à voler. Me guider, j'aime pas tarder et je sais d'apprivoiser mes pensées qui vont en cercle, cercle, j'arrive pas et je suis las Et tout le temps, c'est tout le temps qui passe Me vois-tu pas, je suis un papillon, mes ailes un papier Et mes ailes vont Je suis libre comme un papillon Mes ailes chargées, mais prête à voler Papillon van Marieke Jager. Zaterdag opent in Vlissingen meester Pieter van Vollehoven het gerestaureerde dokje van Perry. Het dokje van Perry. Meneer van Vollehoven, goedenavond. Dag meneer Van der Wiede, goedenavond. Wat is dat, het dokje van Perry? Ja, nou, dat is eigenlijk het uh, oudste droogdok in Nederland... en een van de oudste in West-Europa, dus het is best bijzonder. Dat een droogdok is zo'n ding waar ze boten op kunnen slepen... in het droge leggen en dan repareren ja, of bouwen? Ja, met, met hoogtij varen ze naar binnen... en dan kunnen ze het water laten weglopen... dan komt de droogte liggen en dan kunnen ze het repareren. En dat was toen heel bijzonder. Wie was Perry? John Perry was een, ja, een, op hele jonge leeftijd voerde hij bij de Royal Navy. En toen was hij 20 jaar... En toen raakte hij zijn rechterarm kwijt uh, in een gevecht met een valse kaper. En tijd toen hij herstelde op de Engelse wal, eigenlijk, heeft hij uh, als uh, ja, 20 jaar een droogdok ont ontwikkeld. Een Porsmus voor de Engelsen. En dat was een groot succes. Ook een, een, een droogdok was dat ook. En toen en kreeg hij als beloning. Uh, weg die, toen kreeg hij bevel over een schip van de Royal Navy. Toen was hij 23 jaar oud. En daar verloor hij dat schip. Dat Engelse schip aan een Franse kaper. En toen hebben de Engelse Navy heeft hij toen 10 jaar gevangenisstraf geschreven. Gegeven vanwege lafheid. En dat werd vier jaar. En, dat is vier jaar. en toen hij vrijkwam in 1697, nou toen was hij 27 jaar oud. En toen vind ik het zo verrassend dat meteen de admiraliteit van Zeeland hem vroeg om dat droogtocht in Nederland te, te, te ontwerpen. En dat heeft hij gedaan. Het heeft altijd wel een beetje problemen gehad. Hè? Hier en daar wat lekken en de deur die sloot niet helemaal goed. Het was wel een beetje gedonder met het dokje. Ja, nee, dat is, dat is, het, is ook, het is geloof ik is overigens 40 jaar buiten dienst geweest. Nou, zelfs 91 jaar is het buiten dienst geweest. Maar ja, verder heeft het toch daarna weer gefunctioneerd tot 1964. en Het is eindeloos weer vergroot omdat het te klein was. En dat is het eigenlijk zo merkwaardig, hè? De, het Rijk had vroeger nooit bemoeienis met monumenten. De eerste monumenten werd van het Rijk de eerste bemoeienis kwam pas in 1961. Maar toen in 1964 is het een Rijksmonument geworden. Maar zo prachtig als het bij het Rijk gaat, nauwelijks was het een Rijksmonument of enkele maanden later werd de sloopvergunning afgegeven. Want het was voor de, de scheepswerft de schelde knap lastig dat daar een monument op het terrein lag. En toen hebben ze na veel gestegel, na tien jaar gemekker, mag je wel zeggen. Hebben ze er toen letterlijk een verguurlijk zand over gegooid. En toen hebben ze het gespaard, het monument. En, um, en ja, zo is het onder de grond behouden gebleven. En de gemeente Vlissingen, werd eigenaar van de grond in 2003... En die hebben het onderzocht hoe dat monument erbij lag. En die hebben toen besloten om het weer op te graven. En dat gaat dus uh, is gebeurd, is gerestaureerd? Ligt er weer uh, mooi bij. Hoe doe je dat eigenlijk? Een, een droog dok openen? Nou, met een champagnefles heb ik begrepen. Dus dat, is, uh, dat hebben ze verdacht veel van de schip nagekeken. Maar tegen de, tegen de, de, de wand, de deur, wordt een fles champagne uh, gesmeekt. En dat, uh, dat denk ik dat de deur wel kan doorstaan. En ligt het er mooi bij? Is, is het een mooi dok? Het is. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik het ga zien, eigenlijk. Maar ik had me vorig jaar gevraagd, maar toen was het me nog niet klaar. Dus het is uh, een, uh, nu een soort herhalingsoefening. En, uh, maar de, de, de mensen zijn zeer enthousiast. En in deze tijd vind ik het natuurlijk fantastisch... dat het oudste droogtocht toch gespaard is als rijksmonument. Want in deze tijd kan je ook zeggen, laat het zand maar even zitten. Ja, en het ligt midden in een nieuwbouwwijk. Dat, dat is ja. ook opmerkelijk. Ja, dat is ook opmerkelijk. Maar dat wil me toch eigenlijk de, de, de oudheid van wat erbij hoort eigenlijk wil me daar bewaren. Dus dat ga ik allemaal vandaan. Gemeente Vlifsing horen dat men toch een plan heeft dat het daar dat droogdok een rol gaat spelen in die nieuwe wijk. Ja, hoe speelt een dok een rol in een nieuwe wijk? Ja, dat, dat er waarschijnlijk in die wijk water zal komen... en dat er toch schepen een rol gaan spelen in die wijk. En ik heb ook begrepen dat het droogtocht toch, toch de bedoeling is... om dan, dat te gaan gebruiken voor het restaureren of repareren van schepen. Van schepen. Nou, veel succes uh, ja. dit weekend en veel plezier. Pieter van Vollenhoven, hartelijk dank over het dokje van Perry. Dit was het Oog voor vanavond, straks op deze zender Casa Luna. En morgen zit hier Kees Schimbergen. Ik wens u een goede nacht.